Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie riskeert een boete omdat hun communicatiesysteem te slecht is. Nu valt het C2000-systeem regelmatig uit, waardoor agenten soms niet bereikbaar zijn voor hun collega's. Dat kan voor onveilige situaties zorgen. De problemen met het systeem zijn er al meer dan 20 jaar. De politie zegt er iets aan te doen, maar als de arbeidsinspectie niet snel verbetering ziet, zullen er boetes worden uitgedeeld. Het Nederlands elftal speelt op dit moment een oefenwedstrijd tegen IJsland. Het is de laatste wedstrijd voor het EK in Duitsland. En de tweede helft is al een tijdje bezig. Maar ik wil even terug naar de eerste helft. Want één speler maakte daar een bijzondere goal. En het is die voortdurend dreigt weg te lopen. Bal uiteindelijk op Dumfries. En daar gaat hij dan. En hij heeft zijn eerste goal in het Nederlands elftal eindelijk te pakken. Xavi Simons. Ja, dat was de 1-0 en dus zijn allereerste goal. Over een klein uurtje kom ik bij terug met de eindstand. De oprichter van Jap Jum is overleden. Bij iedereen, iedereen bij wie nu geen lampje gaat branden, is of erg keurig of gewoon te jong. Jap Jum was namelijk een van de bekendste seksclubs van Amsterdam. Vooral bekend van de beroemde criminelen die er veel tijd doorbrachten. Oprichter Theo Heuft was 89 jaar. Willem, Alexander en Maxima zijn in Atlanta bij een beroemde hip-hop-studio geweest. Rotjoch was er ook, net als Frenna, waar de koning en koningin mee op de foto gingen. Ik ken een hoop, een hoop jongeren die nu heel, heel, heel jaloers zijn op mij. Snap je? Ja. Ja. Ik ken een ouderen die nu jaloers zijn op mij. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <En>, uh, <laughs> Mooie wisselwerk, <laughs> ja, <snap> je? Mooie <laughs> wisselwerk, ja precies. In de studio hebben Tupac en Beyoncé muziek opgenomen. De royals zijn er vanwege hun bezoek aan de VS. Frenna wilde de koning en koningin laten zien hoe groot de invloed van hip-hop wereldwijd is. En Willem-Alexander kroop ook nog even zelf achter de mengtafel. Play <laughs> Nothing can break. And it's all labeled for what the sound is. is Ja, het weer krijg je nog op veel plaatsen regen en ook wind. Vanavond gaat de wind liggen. Morgen is het weer regenachtig en fris, dan wordt het 14 tot 16 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze derde Play It Loud, de Dutch Fury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 als luisteraar inmiddels wel van mij gewend is, begin ik elke uitzending en uur natuurlijk stevast met een uuropener, En die ditmaal kwam van de Haarlemse oldschool death metal band e Ecoside. Sorry. Opgericht in april van 2012 door zanger en gitarist Stem ...Stan Govers en drummer Bas Gijzen. Aanvankelijk als een trash metal band. Een paar weken later kwam Rick Stikkeloren erbij als bassist. Na ongeveer een jaar actief te zijn geweest... ...bracht de band een demo uit die simpelweg Ecoside heette. Na deze de demo veranderde de band hun muzikale benadering... ...meer richting death metal en begon, de werken aan hun, begon ze te werken aan hun eerste album. De band nam Eye of Wicked Side op in Dirty Bird Studios op 18 mei van 2013. Het album werd later... ...dat jaar op 22 juli uitgebracht. Het album kreeg veel positieve recensies van over de hele wereld... ...en de band begon stel, snel te stijgen... ...wat resulteerde in veel optredens in zowel Nederland als omringende landen. En zojuist hoorden we de nieuwste single Cloak and Dagger... ...dat op 24 mei verschenen is... ...en onderdeel is van het aankomende nieuwe album van de band... ...dat gepland staat voor eind dit jaar... Het nummer markeert de volgende stap in de evolutie van het geluid, meer agressief en in your face dan ooit tevoren. En dan heb ik nog een nieuwtje wat betreft deze band en de zanger van Sten Govers. Die komt dus uh, uh, maandag 15 juli langs voor een interview in de studio om te praten over zijn bands waar hij dus zingt. Ik zei het onder andere. Maar ook Deep Roots en um, een band die we zouden direct nog gaan horen. Namelijk Colombian Necktie. Daarover dus meer volgende maand. Uh, de metalcore band Bone Ripper heeft op 24 mei... hun debuutalbum World of Blaze uitgebracht op cd, vinyl en digitaal. De band dat uit het noorden van Nederland komt... bestaat uit voormalige en huidige leden van Manu Armata, 13 Steps en Blade Crusher. Opvallend is dat drie van de vijf bandleden broers zijn. Het Glashouwer Trio bestaande uit WD, Jeljer en Kees Jan... Bone Ripper weigert lichtzinnig te handelen als de nieuwe kinderen in de buurt. In plaats daarvan bouwen ze voort op de fundamenten van hun vorige bands... en brengen ze hun woede met verschroeiende riffs, met dogeloze grooves en... Uh, turbozang en een an in-your-face houding. Het album van Bone Ripper, Wilder Blaze, is het vervolg op hun debuut EP Vengeance and Forgiveness, die vorig jaar werd uitgebracht. Met als doel hun geluid te intensificeren, componeerde de Nederlandse band liedjes waarbij ze streefden naar meer brutaliteit en agressie. De nummers verdiepen zich in thema's van maatschappelijke onrust, van oorlog en klimaatverandering tot nepnieuws en discriminatie, en reflecteren op de wanhoop die deze kwesties kunnen oproepen en de veerkracht die nodig is om te volharden. Door de afgrond te confronteren die voor hen opdoemt. Een wereld verscheurd door conflicten, haat jegens elkaar en de giftige ideologieën van religieuze extremisten moedigt Bone Ripper de mensheid aan de kracht te vinden om zichzelf erdoorheen te trekken en weigert ze te bezwijken voor de duisternis die de mensheid dreigt te verteren. Met een frisse drijf en een nieuw album op zak kijkt Bone Ripper er rijkhalsend naar uit om het podium te betreden en hun chaos te brengen waar ze ook rondlopen. De eerste single, Fear of Death, is de opeenstapeling... van furieuze heavy riffs, harde grooves, energieke zang... en een straight-to-the-face houding. Perfect om zware gewichten op te tillen in de sportschool. Uit te halen naar je baas, mee te schreeuwen in de auto... of luid te knallen na een liefdesverdriet, tegenslag of teleurstelling. Voor degene die daar momenteel te maken hebben, play it loud. Zandrig daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Aansluitend de nieuwste single Dumpster Fire... van de uit Breda afkomstige melodieuze death metal band Down. De groovy death metal van het vijftal... heeft ze sinds 2016 al op vele podia gebracht met wakken open Air als hoogtepunt in 2019. De band bouwde daarna gestaag door... en bracht in 2020 haar debuutalbum Judgment uit... wat goed werd ontvangen. Afgelopen jaar verscheen de zeer persoonlijke EP Checkmate... waarin het overwinnen van fysieke als mentale ziektes centraal staat. Hun muziek bevat harde, metaljeuze gitaren en zware stabiele drums... waarmee de band de basis voor een geweldige avond vol muziek creëert. Om het plaatje compleet te maken... zorgt het massieve geluid van de vocalist samen met zijn enthousiasme ervoor dat het publiek wordt weggeblazen. Door het overbrengen van de energie in hun performance... en het genieten onstage smaakt dit naar meer. Hun onmiskenbare chemie boeit het publiek op het podium... en is een van de drijvende krachten achter deze band. Door de grenzen van verschillende genres te laten vervagen... met een passie om hun eigen genre te verleggen... is elke stap die wordt gezet een stap in de richting van groei en ontwikkeling... Het uit Nijmegen komende Armed Cloud levert een unieke kijk op alternatieve progressieve metal... en is nu terug met hun zwaarste release tot nu toe. Hun geluid neemt de moderne progressieve metal van bands als Amorphis en Voyager over... vermengd met de agressie die kenmerkend is voor bands als Korn en Pantera terwijl ze vasthouden aan het avontuur en de grit... die ook te vinden is in Avenged Sevenfold. De band dropte op 16 mei de officiële video voor het nummer Safety Words... afkomstig van het nieuwe album Nimbus... dat op 25 mei is uitgekomen via May Productions. De titel Nimbus komt van zware wolkenformaties genaamd cumulonimbus, ofwel donderende wolken in de natuur. Armed Cloud nam hun donkerste en zwaarste album tot nog toe op met memorabele melodieën en een focus op brute grooves, pakkende refreinen en een avontuurlijke gruizige geest. En safety word gooien duur nu bij Play It Loud Dutch Fury. Draait? Play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Stand voor. draai ik de nieuwste single Control van het uit Rijswijk afkomstige Ed De geschiedenis van Ed begint in 1993... ...toen drie vrienden uit dezelfde buurt in Rijswijk besloten om hun muzikale krachten te bundelen. Gitarist en zanger Edwin Edzi Haan, toetsenist en zanger Marco Drijoel... ...en gitarist en zanger Arjen Arjen... Art Judson van der Thorn hadden ieder hun eigen specifieke invloeden. Maar hun gezamenlijke doel werd het maken van heavy rockin metal... in de lijn van hun grote voorbeelden zoals Kiss, Iron Maiden, Metallica en Slayer. De jaren die volgden waren succesvol... Het leek wereldberoemd in eigen stad. Totdat gitarist Arjen besloot te stoppen met de band. Omdat hij zijn muzikale horizon wilde verbreden. Het ging ondertussen in winterslaap. Maar de bandleden bleven goed bevriend. Jaren gingen voorbij. Maar in 2015 kwamen Ed en Arjen in contact met oude bekende René Bollybol. En een echte metalhead die op latere leeftijd was begonnen met drummen. Na een aantal bevlogen jam sessies. besloten zij gezamenlijk het voort te zetten. En voegde Marco zich ook weer bij het gezelschap. De band oefende weer met regelmaat en vond ondertussen ook hun geschikte nieuwe bassist. De kleurrijke 20-jarige Diante Didi Schroor. Sindsdien is het set-up weer compleet en sterker dan ooit tevoren. En na 30 jaar bestaan is in 2024 een nieuw tijdperk aangebroken. Nieuwe nummers worden één voor één gereleased via alle bekende kanalen... en hun debuutalbum zal eindelijk verschijnen. En Control is hun laatste release dat op 30 mei werd gedropt. Solo-projecten zijn niet altijd alleen een black metal ding... Maar, gebeurt, komt, eh, maar komt ook schijnbaar voor bij melodic death metal en hardcore. Voor zoals bij het project Portent van Yannick Walters van Reaching As We Fall. Die overigens binnenkort ook nieuwe muziek gaan uitbrengen. Het Hoon met een gastbijdrage van Tom Schone van Braces... is het nieuwe materiaal van Janneke dat op 24 april is verschenen... en nu overigens te beluisteren is via alle digitale kanalen... zoals Spotify en YouTube. Maar uiteraard geef ik hem ook een draai met Play It Loud Dutch Fury. selbst De Rotterdamse doom metal band Officium Twist hoorden we zojuist met de nieuwe single My Poison Garden. Na het solo project Portent van Yannick. Officium Twist werd in april van 1994 opgericht met als doel langzame, zware en melodieuze doom en death metal te creëren. Waar inspiratie vooral werd gevonden in de muziek van bands als Paradise Lost. En Chorus of Ruin, My Dying Bride, Celestial Season en Catatonia. De Rotterdamers, zoals ze hun stijl zelf omschrijven, vieren dit jaar hun 30-jarige bestaan. En hebben, om dit heugelijke feit te vieren, een aantal coole shows gepland staan. Tevens maakte de band onlangs de artwork voor het nieuwste aankomende zevende album, Hortus Venemum bekend dat op 6 september uit moet gaan komen via Transcending Obscurity Records... maar ook de release van hun eerste single Behind Closed Doors... en de onlangs op 7 juni verschenen tweede single hiervan... het zojuist gedraaide My Poison Garden. De volgende band niet te verwarren met de Amerikaanse naamgenoten uit Los Angeles... die stoner metal maken, komt de Colombian necktie die ik bedoel uit Amsterdam... en die brute deathcore maakt... Op 30 mei bracht de band met Ecosides Stan Govers op zang de nieuwe single Abyssal Maw uit, volgend op de op 21 maart verschenen titeltrack van hun nieuwe EP Sovereign of the Death of Dawn, sorry, dat op 13 april is verschenen. Abyssal Maw hoor je natuurlijk nu bij Dutch Fury. En Epica's zangeres Simone Simons kwam aansluitend voorbij met haar eerste solo single Eterna. Met hulp van Arjen Steunpilaar en meesterbrein Arjen Lucasse. De zangeres heeft tevens haar debuut soloplaat aangekondigd, getiteld A Vermilion, dat op 23 augustus zal verschijnen via Nuclear Blast. Simons en Lucassen reageren op het nieuwe nummer. Eterna is de grote epische opener van het album en daar hoort ook een geweldige video bij, die is geregisseerd door Patrick Eluaius. Het klinkt absoluut het dichtst bij Epica en Arian, waarbij krachtige Latijnse teksten worden gecombineerd met een vleugje orientaals gevoel. We hebben geprobeerd een balans te vinden tussen de machtige bombastische geluiden en de meer atmosferische delen. En dat is jullie goed gelukt. Voor ik alweer overga naar het laatste blokje deze uitzending... ga ik eerst nog de concertagenda met jullie delen. Waar kunnen we deze en komende week nog naartoe qua metalconcerten? En dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Wil je morgenavond nog naar de Scorpions met special guest Extreme in de Ziggo Dome? Dan kun je nog kaartjes krijgen, maar let op, ze zijn beperkt beschikbaar. Uh, de kaartjes kosten 89,60 euro voor de staanplaatsen en 112 euro voor de zitplaatsen. Gitaar-vitro's Richie Kotsen, bekend van Poison Mr. Big en de supergroep Winery Dogs, die hij met drum-icoon Mike Portnoy van Dream Theater heeft opgericht, komt op 11 juni naar de Victory in Alkmaar. Kaartjes zijn nog beschikbaar voor 32,20 euro voor online en 34 euro'tjes aan de deur. De deuren openen om half acht en aanvang half negen. De kawaii metalband Metal komt op 12 juni naar AFAS Live in Amsterdam. En vorige maand werd aangekondigd dat de band optreedt tijdens Pinkpop 2024. Vorig jaar opende Baby Metal de avond in een uitverkochte Ziggo Dome tijdens Sabaton... en speelde ze voor een strak uitverkochte 013 als headliner. Eind januari werd bekendgemaakt dat de groep op Pinkpop staat. De kaartverkoop voor dit concert loopt via Ticketmaster. Ze zijn nog beschikbaar voor 60,48 Het voorprogramma komt van Death by Romy. De deurtjes openen om half zeven. Op diezelfde avond kun je ook nog naar Blackstone Cherry in de Victory in Alkmaar met support Kelsey Carter en de Heroines. Kaartjes kosten 31,65 online en 33,50 aan de deur. Scene Queen die treedt ook nog op in de Willem II Den Bosch op 12 juni en The Ruins of Beverest en Wayfarer in de Eindhoven uh, in de Effenaar in Eindhoven. Op 13 juni treedt Atreu op in de Victory in Alkmaar met support Low Lives. Kaartjes kosten 25,30 exclusief transactiekosten. Deur openen om 7 uur aanvang half 8. En tot slot 14 juni kun je nog naar Karnataka en de Black Heart Orchestra in de boerderij Zoetermeer. En dat was hem weer voor even deze week. Uh, volgende week dus geen concertagenda. Dus dan moet je even twee weekjes wachten... voor de nieuwe concertagenda. Maar we gaan weer door naar de... Laatste, blek, uh, laatste metalblokje van Eigen Bodem te beginnen met een topzangeres. Nog een topzangeres trouwens, dat ons langtje rijk is, want ook ex-Delaine zangeres Charlotte Wessels is soloactief sinds ze de band heeft verlaten. Zij zal op 20 september 2024 haar nieuwe studioalbum uitbrengen via Napalm Records. De eerste single en voorproefje van dit album, The Exorcism, is op 16 mei al verschenen. Wessels en haar band, waaronder ook voormalig Delaine-leden gitarist Timo Somers, bassist Otto Schimmelpennick en van der Ooye, drummer Joey Marin, de Boer en pianiste Sofia Vernikov brengen deze release op 4 oktober live op het podium in Tivoli Utrecht, middels een release show. Verder bevat dit album arrangementen van Vikram Shankar, bekend van Silent Skies en Pain of Salvation. Cello van Eliande Anemaat is het hele album ook nog eens gemixt door Guido Albers en gemasterd door Andy van Dette. Charlotte Wessel zegt, dit album is belangrijk omdat het enerzijds zo diep persoonlijke reis vertelt door het onbedoelde thema van angst, een obsessieve Gedachte en tegelijkertijd de vreugde vertegenwoordigd van het vinden van de ware vormen van het nummer. Met iedereen die bij het maken van deze plaat betrokken is. Er waren momenten in de studio met de band die me er echt aan herinnerden waarom ik überhaupt graag muziek maak. En ik denk niet dat ik ooit zo enthousiast ben geweest over het feit dat muziek de wereld ingaat. Dit is het album waarmee ik mezelf opnieuw wil voorstellen. En ik ben zo blij dat ik dit met het geweldige team kan doen. Ja, traditioneel sluiten we de avond standaard lekker hard af... met de nieuwe en derde single The Pinnacle of Suffering... van de brute death metal band Sever Torture. Afkomstig van hun onlangs op 7 juni via Seasons of Mist... verschenen nieuwe album Torn from the Jaws of Death. Mijn tijd zit er voor vanavond weer op. Ik hoop dat jullie weer net zo genoten hebben als ik. Ik bedank jullie weer voor het luisteren en hopelijk tot volgende week... waar ik met mijn zesde aflevering van Play It Loud Live... ditmaal de Utrechtse thrash metal formatie Resurrect Tomorrow... mag verwelkomen in de ZFM-studio...